3 uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. En Joris van den Berg bij ADO tegen PSV. Met het nieuws van 3 uur dat ADO Den Haag op 2-1 is gekomen. Johnson werd aangespeeld in de 16 door Becker. Isimad Merin pakte hem, sleurde hem onderuit. Penalty en El Kayati schoot die onberispelijk binnen. ADO kwam 1-0 achter, staat nu 2-1 voor tegen PSV. Yuri Subenitsky, het journaal. Schiphol hoopt dat het vliegverkeer in de loop van vandaag... of uiterlijk morgen weer normaal zal verlopen. Vanwege de stroomstoring zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. De luchthaven ging vanochtend vroeg helemaal dicht vanwege de storing. Dat duurde ongeveer een uur. Toen de problemen met het inchecken rond half zeven vanochtend waren opgelost... waren reizigers weer welkom. Het is erg druk op de luchthaven vanwege de meivakantie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un belooft een nucleaire testlocatie volgende maand te sluiten. Deskundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn welkom om daarbij te zijn. Dat zegt de regering van Zuid-Korea. Na de laatste zware kernproef van de Noord-Koreanen in september... zou de berg waar werd getest instabiel zijn geworden en deels zijn ingestort. Bij een frontale botsing bij het dorpje Hoek in Zeeuws-Vlaanderen... is een 19-jarige Roemeen om het leven gekomen. Hij werd door de klap uit de auto geslingerd en overleed ter plekke. In de auto van de tegenligger raakte een automobilist van 48 bekneld. De brandweer haalde de man uit Ierseker uit... en hij werd met zijn medepassagier, een meisje van 16... zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.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 Dan het weer nog. Op veel plaatsen regent het flink. In het zuidoosten wordt het geleidelijk droog en ongeveer 20 graden. Op andere plekken is het een graad of 13. In het zuiden en oosten kan aan het einde van de middag hagel en onweer voorkomen. Pas morgen trekken de buien weg en wordt het rustiger. Wel gaat het morgenavond opnieuw regenen. Bij de AWB is Edwin Gerritsen. Er zijn files door de nasleep van een ongeluk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer. Met ruim een uur vertraging. De politie is daar nu bezig met een onderzoek. Na een ongeluk met twee motorrijders. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer van Den Bosch naar Utrecht kan omrijden via Gorkum. De andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Een half uur. Ook daar is een linkerrijstrook dicht. A27 Breda richting Utrecht. Voor werk en dam een kwartier vertraging. Voor Hagenstein 10 minuten.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 Wander langs honderden pikante boeken en tijdschriften... en ontdek het verhaal van het verzet tegen censuur. Ga naar boek.nl. Ja, daar zijn we weer. Met 10 live lijnen in één keer bij Langs de Lijn. We beginnen in Arnhem bij Vitesse tegen FC Twente en die houtkamp. Twente heel, heel matig. En Vitesse past zich moeiteloos de vast. Staat 0-0. Uh, aan, uh, aan, uh, wat wilde ik nou zeggen? Dat uh, Vitesse ook heel slecht is. Uh, en voor het eerst ga ik het vandaag zeggen. Met deze standen is FC Twente gedegradeerd. Feyenoord, Sparta, Arman. Sparta krijgt de kans om op 1-0 te komen. Grote kansen voor haar legde de bal breed. Friday kon hem net niet binnenkrijgen. En even daarna Friday die stuit op Bijlo. Aan de andere kant van Persie. Helemaal alleen stond hij voor doelman Hoed. Hij schoot hem naast ongelooflijk. Daarom nog 0-0 in de Kuip. VVV, Roda JC, Chris Wobber. Daar grote kansen naar gelijk maken. Cool, dus voorzet kwam vanaf de rechterkant van het veld. Laat de stuiteren, afdrukken en uithalen. VVV op gelijke hoogte tegen Rodi SC. 1-1. Nou, kijk of het nog een keer lukt, die timing, zeg. We schakelen en het wordt het doelpunt. Ajax AZ, Krijn. Ja, 0-0 hier in de Johan Cruijff Arena oh. na 34 minuten, helaas. Het wordt wat rommeliger. De beste kans in het eerste half uur wel voor Ajax. Maar ook wordt het nu van de kant van de ploeg van Erik ten Hag wat rommeliger. Maar AZ profiteert daar nog niet van. 0-0. Nak staat voor tegen Herenveen. Jan Vincent. 10 minuten nog tot aan de rust. Het is 2-0 door die twee prachtige afstandsschoten van Fernandes en Tevreden. Na dat stormachtige begin van NAC is het allemaal wat gaan liggen. Is het allemaal wat minder geworden deze wedstrijd? Heerenveen komt er iets beter in, maar heeft het moeilijk. NAC 2-0 voor. Pek Willem 2, Nico. Opmerkelijk genoeg nog geen treffers hier, want Pek Sol heeft toch al vier, vijf aardige mogelijkheden gehad. Met name Namli en Moktar. Maar voorlopig houdt Wellenreuter zijn schoon. Arrman af, Saroglu. Heel slecht nieuws voor alles en iedereen. Wat Twente lief is. Sparta komt hier in de Kuip op 1-0. Schitterend doelpunt van Fred Friday. Die krult hem vanaf de linkerkant in de verre hoek, Bijna in de kruising. Zijn eerste goal voor Sparta. En 1-0 voor de Spartanen in de Kuip tegen Feyenoord. Joris van den Berg bij ADO PSV. Ado knokt en daarbij gaan Becker en Immers voorop in de strijd. PSV kwam op 1-0 door die goal van Lozano. Die raakte daarbij geblesseerd aan de arm. Is inmiddels vervangen. 1-1 Johnson en zojuist dus 2-1 door die penalty van El Kayati. Ado wil Europa in. Formule 1, Hans. Max stappen wil naar het podium... maar dan zal hij toch eerst moeten afrekenen met zijn teamgenoot Ricciardo. Een pikkelhard gevecht tussen beide Red Bulls. Het gaat allemaal om de vierde plaats. Nog steeds aan de leiding. Vettel voor Bottas en Hamilton die al een pitstop heeft gemaakt. Wordt Liekeurgis vandaag volleybalkampioen? kampioen. speelt tegen Orion, Edwin Cornelissen. Het zou zomaar kunnen 1-1 de 1 -1 stand in sets... maar in de derde set staat Liekeurgis comfortabel met 12-6 voor... na een hele mooie uh, reeks aan services van Nieuws de Vries. Die heeft inmiddels 6. ...punten daarmee gescoord op een rij. Die service, rally, of die service reeks die wordt nu doorbroken door Orion. Orion dat aanvankelijk nog best wel partij leek te gaan bieden in deze derde set... ...maar nu dus ver terugzakt. 12-6, het lijkt er toch op dat deze derde set zo dadelijk naar die Keurges gaat. En pakken de handbalvrouwen van VOC vandaag het landskampioenschap uit in Halverwege de eerste helft hadden ze een voorsprong van 5 punten, 8-3, maar maar zeker knokte Delft zich terug in die eerste helft. En nu is het net rust geworden, is het verschil maar 2-14-12 in het voordeel van VOC uit Amsterdam om de kampioenswedstrijd tegen Delft. Sparta op voorsprong in de kuip, Arman. Ja, een hele belangrijke van Fred Friday. Het is uh, zijn derde van het seizoen. Ik zei ze eerst, maar dat klopt niet. Zijn derde voor Sparta. En een mooie ook vanaf de linkerpunt van 16 meter. Met met heel gevoel in de verre hoek gelegd. Nu Feyenoord met Botteguin. Van Persie kreeg twee kansen binnen vijf minuten. Twee grote. Die eerste was echt enorm. En bij Van Persie de afgelopen weken weet je eigenlijk dat dat dan raak is. Nu miste hij hem. En net kreeg hij nog een kans wel een moeilijkere al glijdend probeerde die weer zo'n stiftje vanuit ongeveer dezelfde hoek als vorige week tegen AZ. Nu stond Hoed al goed te wachten om die bal op te pikken. Dat deed hij prima. Feyenoord speelt erg zwak hoor in deze wedstrijd. Geeft ook veel ruimte weg tegen een heel aanvallend ingesteld Sparta. Dat ook defensief niet heel erg stabiel oog. Maar daar profiteert Feyenoord dan weer niet van. En Sparta ja, doet wat het moet doen. Valt gewoon aan met alles wat het heeft. Met heel veel aanvallend ingestelde spelers voorin. Friday, Muren, Spierings, Verhaar, Duarte. Dat zijn allemaal jongens die aanvallend denken. En dan zou Feyenoord eigenlijk toch tussendoor moeten kunnen spelen. Dat doen ze vooralsnog. Niet dik advocaat. Met een hele mooie, warme, innige omhelzing. Vooraf gaat aan de wedstrijd met Giovanni van Bronckhorst. Hij was de adviseur een paar jaar geleden. Toen van Bronckhorst hier bezig was aan zijn eerste seizoen. Zeven keer op rij verloren. Ik onderbreek je, Ik je even. We gaan heeft. even naar Krijn Schuitenmaker. Er wordt gescoord in de arena Ajax op een 1-0 voorsprong. Het is uh, een uitstekende aanval van Ajax waarbij Matthijs de Lift mee naar voren komt. En hij vindt het hoofd van Donny van der Beek. Hij staat voor de goal van Marco Bizzot. En zo komt Ajax op een 1-0 voorsprong. Het betere Ajax ten opzichte van AZ. Een hele goede actie van uh, Matthijs de Ligt aan de rechterkant. Hij bezorgt de bal keurig op het hoofd van Donny van der Beek. 1-0 voor Ajax tegen AZ. Arman in de Kuip. Ja, mooi was die ontmoeting tussen Advocaat en Van Bronckhorst. Advocaat die uh, Van Bronckhorst niet heeft gebeld deze week. Om te vragen of hij hem wat uh, cadeautjes kan geven. Hij heeft hem alleen gefeliciteerd met de bekerwind. Zo zei Van Bronckhorst de afgelopen week. Maar ja, die twee kennen elkaar goed. Ik geloof er niks van dat Van Bronckhorst hem zou willen helpen. Maar hij zou het niet erg vinden, denk ik, als Sparta gewoon wel in de eredivisie blijft. Met hulp dus van Advocaat. Sparta staat voor in de 38e minuut. Met 1 tegen 0. Ja, ook Max staat voor. Dat betekent dat Sparta hier niet heel erg veel mee opschiet. En die houdt kan. Maar Andy ai, ai, ai, ai, ai. De kist is al open en Twente wordt er langzaam ingelegd. Doelpunt voor Vitesse. Mooie goal hoor. Want Toulani Serero, de Zuid-Afrikaan, laat de keeper van FC Twente, Joel Drommel, aan de grond genageld staan. En zo komt Vitesse in de slotfase van de eerste helft in de 41ste minuut op 1-0 voor tegen FC Twente. Arman, kom daar maar in. Wordt hij gejuicht in het Sparta-vak. Heel hoog bovenin het stadion in de Kuip. Want die hebben het door dat Twente achter staat. Dat vinden zij leuk. Natuurlijk. Nu komt het echt helemaal door. Ja, ik zou eerst een paar mensen gaan. Maar nu weet iedereen het in dat vak. En die vieren het feestje. Ze staan zelf voor in de Kuip met 1-0. De naaste concurrent Twente staat achter tegen Vitesse. En wie weet... Hoe mooi kan deze laatste twee speelrondes nog worden voor Sparta? Want ja, wie weet wat Nak nog doet. Zou daar ook nog fout kunnen gaan. In elk geval weet Sparta met deze stand... dat ze niet meer direct kunnen degraderen. En dat het op deze manier de na-competitie ingaat. En dan moeten ze maar afwachten wie in die playoffs de tegenstanders zullen zijn. Een vrije trap voor Feyenoord. Botteguin speelt een breed naar Van der Heijden. En Van der Heijden staat nog op zijn Een Paar meter voor de middenlijn dribbelt hij in richting Sparta-helft. Sparta dat het goed doet in de Kuip. En eigenlijk wel terecht met 1-0 voor staat door het doelpunt van Fred Friday. Ja, Andy. Jij ziet de hoofden op de Twente-tribune. Ja, en ik, uh, het, het viel me op. Ik vind het altijd mooi bij de laatste twee wedstrijdagen. om te kijken hoeveel mensen er een radiotje mee hebben. Dat merk je vaak bij doelpunten die gescoord worden. En toen Sparta scoorde tegen Feyenoord. ging je meteen een enorm gejuich op. Want ja, iedereen is tegen FC Twente. Zoals je <lacht> weet. Uh, ja, dat, zo, zo is het nu op en dit moment. En voor Henk Vrezer nog een beetje. En ook zeker voor Henk Vrezer. en dus Sparta volgend jaar. Uh, en toen kwam. Een paar minuten daarna de 1-0 ook nog voor, FC, voor Vitesse tegen FC Twente. Ja, toen was het feest hier eigenlijk compleet. En ik kijk naar de Twente-supporters. Die hebben zich nog aardig wat keren geroerd. Eh, onder andere door te roepen... Ja, hoe haalt het in je hoofd? Helemaal niets in Arnhem. Eh, maar het zal wel. <lacht> ja, het zal wel voetbalhumor zijn. Over voetbalhumor gesproken hangt hier ook een heel leuk spanbord, eh, sta, spandoek. Geen cent, hè? Twent Twen uh, hè? Het uh, is uh, 1-0. 42,5 minuut gespeeld. En uh, Vitesse weer in de aanval. Goede actie vanaf de rechterkant. En dan gaat hij er bijna in, zeg. Dat scheelt heel weinig. Uh, uh, Karavajev, die uh, dichtbij is, helemaal opkomt van achteraf. En de bal via Joël Drommel achter speelt. Het was een hele goede actie vanaf die rechterkant. En bijna kwam Vitesse dus op 2-0. Staat 1-0. We gaan een hoekschop krijgen voor Meester Mount. Die 1-0 was van Serrero. Goed geplaatst schot. Alhoewel Drommel er ook helemaal niets aan deed. En FC. Twente. Ai, ai, ai, wat speelt dat ongelooflijk slecht. Ook de mensen waar je iets van mag, van, van, mag verwachten. Zoals uh, Maher die echt geen bal fatsoenlijk raakt. En achterin met bijen en met uh, Van der Lely ook heel matig. Nu bal voor het doel wordt uh, gekopt. En dan kan hij ingeschoten worden. Dat moet dan wel snel gebeuren. Nee, het is, uh, hangt ergens tussen een voorzet en een uh, schot op doel in van voor. Het staat 1-0 in de slotfase van de eerste helft voor Vitesse tegen Twente. Gescoord bij FC Groningen. We weten even nog niet wie het is tegen Excelsior. En nu even naar Ajax AZ. Krijn. En hier staat het 1-0. Donny van der Beek maakte hem een paar minuten geleden. En zo even, zo waar, het eerste schot op doel van AZ. Het was uh, Druif die de bal kreeg van de topschutter van de Nederlandse eredivisie. Uh, uh, ja, handbaks die uh, de bal uh, kreeg en uiteindelijk uh, uh, de aanval opzette via Druif. En uh, Druif als laatste schakel in die aanval schoot de bal over het doel heen van Onana. Daarvoor heeft Twente of heeft AZ eigenlijk nog niet zo gek veel uh, laten zien hier in de Johan Cruijff Arena. Nu heeft uh, Onana de bal en Ajax, ja, opluchting uh, hier in Amsterdam, want uh, Ajax... Kreeg kregen de meeste mogelijkheden, maar er werd niet gescoord tot het moment dat Van der Beek in de 38ste minuut doel trof. Dankzij de licht mogen we wel zeggen, want die verricht echt uitstekend werk. Aan de rechterkant in de 16 meter. Ajax dus op een edel voorsprong. Het is lang geleden dat Ajax thuis verloor. AZ trouwens, de ploeg die het het best doet van alle ploegen in de Nederlandse Eredivisie in uitwedstrijden. AZ dat het echt uitstekend doet, mooie cijfers heeft in uitwedstrijden. Behalve als het gaat om wedstrijden tegen de traditionele top 3. Want AZ, de ploeg van John van der Brom, heeft er dit seizoen nog geen enkele gewonnen. Dat zou dus vandaag moeten gebeuren. Anders gaat het ook niet meer lukken dit seizoen met nog één wedstrijd voor AZ voor de Boegina. echt in gevecht om de bal in de hoek, maar het levert Ajax dan nog wel een hoekschop op. Het staat in de 43 e minuut van deze wedstrijd. 1-0 voor Ajax tegen AZ, dankzij de goal van Van der Beek. Het was Tom van Weert die FC Groningen zojuist op Niet voorsprong anders. bracht tegen Excelsior. Na een schitterende actie trouwens van Bakuna. Nico, Pek, Willem 2. Nog altijd 0-0, laatste minuut van de eerste helft. Uh, loopt weer een grote kans, zojuist voor, juist voor uh, Namli. Die uh, weg uh, was naar een counter van uh, Pex Zwolle, maar zich een beetje vastloopt uiteindelijk. Voordat hij echt als een uithaal uh, aan een uithaal uh, toekomt. Ja, hier wordt uh, leed gemaakt, ook op de tribunes, over uh, de eventuele degradatie van uh, provinciegenoot FC Twente. Dat werd uh, bezongen hier in uh, Zwolle. Een andere tussenstand uh, stemt tot wat minder vrolijkheid. Dat is de stand van ADO tegen PSV. ADO op voorsprong, dat betekent dat zij uh, bij deze stand Pex Zwolle passeren de dus moet Peck Zwolle aan de bak in deze wedstrijd. Ze proberen het ook wel. We hebben al vier aardige mogelijkheden gehad. Met name in het eerste halfuur is juist ook nog weer een kans voor, voor Namli dus. En ook slecht nieuws voor Zwolle. Want Ryan Thomas, een van de bepalende middenvelders, is geblesseerd uitgevallen. Nu weer een mogelijkheid voor Pek. via Mustafa Suimak. Want die legt de bal helemaal verkeerd terug. Geen ploeggenoot te vinden in de baan van zijn voorzet. En zo is Peck Zwolle heel erg slordig in de eerste 45 minuten. Moet het nog oppassen voor een tegenstoot. Frans Sol wil zich nog wel melden aan de... Kop van de topscorerslijst van de Eredivisie. Maar is niet zelfzuchtig. Legt de bal breed naar Heerkens. Komt nu met een aardige voorzet. Laag bij de eerste paal. Wordt er simpel weggewerkt door Rick Dekker. Maar die krijgt de bal helemaal verkeerd op zijn schoen. Want die werkt de bal onnodig over de eigen achterlijn. En dat betekent dat Willem 2 een hoekschop krijgt te nemen. Terwijl we inmiddels in de blessure zitten van deze wedstrijd. Het lijkt erop dat 0-0 de ruststand gaat worden bij het peksvolle Willem 2. Vitesse Twente en die. 1-0 voor Vitesse. We zitten in de slotminuut van de eerste helft. maken Serrero. Je hebt trainers die kunnen in de rust nog met een donderspeech de boel op de rails krijgen. Maar ik zie dat Puzic niet doen. De ex-jeugdtrainer van Vitesse onder andere. En nu dus de hoofdman. De belangrijkste man bij FC Twente. En Twente speelt zo matig. Zo heel zwak. Niet voor niets laatste. Nu weer Serrero. Balletje binnendoor. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Holla. En die heeft ruzie met Mount. Nee, het was Mount die een overtreding op Holla. Aanmaakte. En uh, daar is voor gefloten door Kamphuis. Ja, dat ga je natuurlijk ook krijgen. Hè? Frustratie uh, zowel bij uh, spelers van uh, FC Twente. En dan krijg je de uh, reactie daarop van, uh, van de spelers van Vitesse. Kamphuis zal zijn best moeten doen. En FC Twente zal zijn best moeten doen. Het is doodstil in dat vak met honderden meegereisde Twente supporters. Met dat grote spandoek. Wij tegen iedereen. Maar wij tegen iedereen is nu echt uh, wij tegen onszelf. Want FC Twente voetbalt ook tegen zichzelf. Nog geen kans kunnen creëren twee schoten van afstand. En we zitten in de slotseconde van de eerste helft. En dan staan ze nog door die goal van Serrero. Met 1-0 achter ook. Arma! 1-1 in de Kuip op slag van rust. Maakt Feyenoord tegelijk maker een keer geen goal van Van Persie. Maar dan is hij er natuurlijk wel bij betrokken. Hij geeft een afgemeten voorzet vanaf de linkerkant. Net links op het hoofd van Steven Berghuis. Dat is het tandem bij Feyenoord die ze graag nog een jaar geprolongeerd willen zien worden. Of dat gebeurt dat horen we pas na afloop van dit seizoen. Dit is in elk geval wel een mooie goal. Die tot stand komt door een combinatie tussen die twee creatieve voetballers. Die elkaar goed aanvoelen. Voorzet Van Persie en hoog in het dak van het doel gekopt door Steven Berghuis. 1-1. Dat zal ook de worden in de Kuip bij Feyenoord Sparta. Vitesse Twente, Andy. Ja, rust. Kan Marino Poesic misschien ietsje wat positievere dingen vertellen. Want omdat het 1-1 is geworden bij Sparta is er nog een mogelijkheid voor FC Twente. Maar dan moeten ze de tweede helft veel en veel meer laten zien dan er in de eerste helft is getoond. Want 1-0 achter door de goal van Serrero tegen Vitesse. VVV Roda, Chris. 1-1. En hoe weerbaar is Roda JC dan? Het is een bijzonder duel. Het tempo is laag. Er gebeurt niet al te veel. Maar als er dan iets gebeurt, is het meteen het doelpunt. Zeg. Echt, Ik heb eigenlijk twee mooie aanvallen gezien. Nou ja, die eerste van, uh, van Steenkisten was eigenlijk niet eens een mooie aanval. Hij kreeg prompt de bal. En dacht, laat ik ga hem hier binnen schieten. En een gelijk maken was mooi. Want uh, het was Dekker die kreeg alle ruimte om hem voor te geven. Nou, die bal kon nog even stuiteren bij de tweede paal. En daar stond hun. Hij uh, maakte zijn derde van het seizoen. VVV hoeft natuurlijk niet meer. Roda moet. Er moet gewoon gewonnen worden. Maar het speelt zo voorzichtig. Het laat het liever een teamgenoot te doen, zo lijkt het. Niemand neemt initiatief. Misschien nu dan aan de rechterkant van het veld bij Rosheuvel. Via Labiel gaat dan de bal over de achterlijn. Hoekschop. Nou, de vorige Hoekschop was ook zo'n bijzondere situatie. Die bal kwam keurig voor, maar niemand reageerde. En dus pakte Lars Unestal hem dan maar. Ja, ik mis echt een beetje die drive bij uh, Roda JC. Alsof ze niet beseffen hoe groot de belangen zijn hier in de koel. De Hoekschop gaat genomen worden door Gustafsson. Gustafsson, bal hoog bij de tweede paal. Kan nog gekopt worden? Nee, dat is ouwe Bouwassar die er voor mij voor het laatst aan zat. Ja, ze makkelie. Nee, zit We gaan rusten. 1-1 dus in de koel cool bij vvv Roda JC. ADO PSV, Joris. PSV dacht hier vlak voor rust op 2-2 te komen. De wedstrijd is nog bezig. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. Ze dachten aan een penalty. Arias liet zich slim vallen in de 16 meter. Maar hij kreeg een gele kaart en geen penalty. Nu is er wel gefloten voor de rust trouwens. Dat horen jullie. 2-1 voor Aden Haag. Ik moet alleen nog melden dat de ongelukkig spelende de Goodmoonson. Hij krijgt een kansje vandaag. Een van de jonge spelers die mogen meedoen vandaag bij Aden Haag. Ja, die speelde ongelukkig en die kreeg een grote kans. Die ging alleen op Groothuizen af. Maar de keeper van Adenhaag won dat duel. En daardoor gaan de thuisspelende mannen het geel-groen met 2-1 de rust in. En dan zijn ze een stapje dichter bij die playoffs. Dit zijn de ruststanden in de eredivisie. Ajax AZ is 1-0. Vitesse Twente. 1-0. Als dat zo blijft is Twente gedegradeerd. Maakt het niet eens uit wat er op de andere velden nog gebeurt. Feyenoord-Sparta staat 1-1. VVV tegen Roda ook 1-1. NAC Herenveen 2-0. PEC Willem 2-0-0. ADO-PSV dus 2-1. Dan is er zojuist nog gescoord bij Groningen tegen Excelsior. Vlak voor de rust werd het daar 2-0 door Memisevic. En bij Heracles tegen FC Utrecht staat het nog steeds... 2-0, dat was het al na vijf minuten. Dik over de helft de Formule 1 in Azerbeidzjan. Hans. Met Max Verstappen die zojuist zijn vierde plaats kwijtraakt aan... Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Het is een pikkelhard duel om de vierde plaats. De twee gunnen elkaar wel iets meer ruimte dan bij een vorig duel. Want het is in feite al de derde keer in de race dat ze elkaar tegenkomen. En het opvallende aan dit duel is natuurlijk ook dat ze geen van beiden binnen zijn geweest. Voor een bandenwissel, een verplichte bandenwissel. Dus daar is het wachten nog steeds op. Wel binnen is geweest Lewis Hamilton. Hij rijdt op de derde plaats. Vettel tweede, ook binnen geweest voor vier nieuwe sloffen. En op kop rijdt Valtteri Bottas, de Finn in Mercedes... Die ook nog steeds binnen moet komen. Dus het wachten is dat op de pitstops van de eerste drie van vijf coureurs in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hoe gaat het ondertussen bij het volleybal, Edwin? Ja, daar staat Lycurgus op het randje van de derde set te winnen. Het 1-1 nog in set. 24-19 de voorsprong van Lycurgus in de derde set. En wat je vooral ziet bij Lycurgus is dat er ontzettend goed geserveerd wordt. Er zijn een paar echte servicekanonnen bij die punt op punt op punt scoren. Zojuist bijvoorbeeld Spanjaard Sabaté vijf punten op een rij. Zoals dat eerder ook Nieuws de Vries lukte. Wat je ziet bij Orion is dat er wel geprobeerd wordt natuurlijk om de aansluiting te vinden. Maar dat het gat gewoon te groot was. Het gat was zojuist zes punten in deze derde set. Ja, dat kom je dan amper meer te boven. Nu is nog altijd het gat vijf punten. Maar ja, het is maar één puntje dat Lycurgus nog rest om deze set binnen te halen. En dat betekent dat de frustratie ook gaat toenemen bij de mannen van Orion. Er wordt veel geklaagd op de scheidsrechter. Die dan ja, misschien wat dubieuze momenten in het nadeel van Orion beslecht. Daar wordt althans over geklaagd. Terwijl de service nu is voor Orion. De opbouw is van Lycurgus met de setup En dan komt dan de smash. Gaat hij in of gaat hij uit? Orion neemt hem over. Gaat toch nog aanvallen? Er komt de smash van Orion. Put voor Orion. 24-20. Zo blijft het nog steeds wachten op het beslissende moment. dat uh, ook deze set wordt binnengehaald door Lycurgus. En mocht dat gebeuren, dan rest er misschien nog maar één setje. voordat de landstitel binnen is voor Lycurgus. Maar volgens nog is het Orion aan surf. Als zo'n nummer, dat klinkt bekend in de oren. Maar als je dan zegt hoe heet die bent, ik had het niet geweten. Fiction Factory Feels Like Heaven, 1984 alweer. Is ook lang geleden hoor, dat mag je vergeten zijn. Edwin, is de set afgelopen? De set is afgelopen, misschien wel op een typerende wijze dat dat gebeurde... want het was Orion dat in het net serveerde... en daar ligt toch wel een groot verschil hoor, tussen beide ploegen. Daar waar Lycurgus echt flink scoort met die services... is het Orion dat veel fouten maakt op de services... en dus ook op bepalende momenten, dus ook op de momenten dat het er echt om gaat. De winst van de set, ja, dan nee. En dus gaat de derde set naar Lycurgus, is de stand... 2-1. En betekent het dat er nog maar één setje is die uh, Lycurgus scheidt van de derde landstitel op rij? De ploeg domineert. Je kan niet zeggen dat Orion uh, onervaren is in het spelen van dit soort play-offs. Want de afgelopen twee jaren was Orion ook daarin de tegenstander van Lycurgus. Maar het is dus de ploeg uit Groningen die uh, ja, torenhoog favoriet is geweest vooraan van, uh, voor aanvang al van deze play-offs. Maar uh, die het dan ook echt waar maakt. En dat dan voor die 4000 mensen in Martini Plaza die zich opmaken voor een feestje, die zwaaien. Met de bordjes die lawaai maken. En hun ploeg tot een uh, mooie laatste set proberen te bewegen. Zodat het feest daarna gevierd kan worden in Groningen. De stand op dit moment in de, derde, of wat zeg ik, in de vierde set. 1-1. 2-1 inmiddels voor Orion. Maar in sets leidt Liekeurgers. Het zit op een roze richting de titel. En de andere Edwin kijkt naar het handbal VOC tegen Dalfsen. Komt VOC dichter en dichter bij de titel Edwin? Ja, dat is zo langzamerhand wel aan het gebeuren. Diona Huzer vanaf 7 meter. En zij brengt het verschil op 6, maar liefst aan het begin van de tweede helft. Er zijn pas acht minuten gespeeld. Heel even leek het erop dat Dalsen er echt een wedstrijd van kan gaan maken. Na rust. Ze kwamen terug tot één doel. Het verschil. Het werd even 14-13. Maar dan bevliegingen van twee keer boven Wetering. Drie keer Diona Hauser. Twee 18-jarige speelsters. En zij zetten dus nu het verschil op 6 in het voordeel van de landskampioen. En eigenlijk als je naar het hele seizoen kijkt... is Amsterdam gewoon net iets beter. Hebben ze net iets meer ervaring. En ook de bank. Het gaat allemaal net iets soepeler aan Amsterdamse kant. En Dalsen heel hard werken. En hun sterspeler, bijvoorbeeld Larissa Nusser... heeft een heel lastig seizoen. En ook vandaag weer een lastige middag in Amsterdam. Zij komt er niet echt aan. En dat betekent dat Amsterdam nu wel heel erg dichtbij komt. De titel. Want als ze hier winnen... Wel het verschil er op vijf wordt gebracht door Dalsen... dan hebben zij de titel binnen in deze best-of-three wedstrijd. Amsterdam leidt met 20-15 tegen Dalsen. Bottas nog steeds op kop, Hans. Ja, nog steeds. En die moet nog, ook nog steeds binnenkomen hoor voor zijn bandenwisselen Maar allebei de Red Bulls zijn zojuist de pitch binnen geweest in rondje 38 en rondje 39. Met als resultaat dat Max Verstappen door die pitstop Ricciardo weer voorbij is. Dus Verstappen van 5 naar 4. Ricciardo van 4 naar 5. En ze rijden nu weer, net zoals vlak daarvoor, als een tandem over het circuit. Die twee Red Bulls nog steeds duellerend onder plaatsen 4 en 5. En ze hebben er zachte banden, extra zachte banden, hebben ze eronder kunnen gooien. Want er zijn nog maar 11 ronden te rijden. Dus dat betekent dat ze met dit setje banden de finish moeten kunnen halen. Vettel op de tweede plaats voor Hamilton. Verschil is zeven seconden. Dan een flink gat ten opzichte van Verstappen en Ricciardo die nu tegen elkaar aanrijden. Verstappen en Ricciardo raken elkaar. Oh, wat een drama bij Red Bull. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Wat met zie Verstappen je? Verstappen en Red Bull raken elkaar en zijn allebei uit de strijd. Zo lijkt het. Wat een drama hier op het circuit van Baku in Azerbeidzjan En meteen ook een code geel. Allebei de auto's staan stil. Staan stil op de baan. Verstappen staat daar dwars. Ricciardo staat in de lengterichting. En bij Red Bull. Ja, we hebben het net nog zo mooi geprezen. Er zijn geen teamorders. De coureurs mogen strijden met elkaar om plaatsen. Maar kijk eens nou. naar het resultaat. Zien. Daar staan ze. Stil op de baan. Op het asfalt in Baku. Dit is een drama en Ricciardo die klimt nu uit de auto... terwijl de pitbemanning van Mercedes zich snel klaarmaakt... en met vier nieuwe banden zich gereed maakt... voor een stop van de koploper in de wedstrijd. Valt er die Bottas, die maakt even van een safety car moment gebruik. Ja, dit is het grootste drama tot nu toe in de geschiedenis van Red Bull, denk ik. Heb je, uh, je al een herhaling gezien, Hans? Wie schuld was je? het, denk Heb je, je al een herhaling gezien? Nee, die komt er nu aan. Wat gebeurt er precies? Ze zitten vlak achter elkaar. En ja, de achterste, dat is Ricciardo. Die geeft eigenlijk een soort kontenwippertje aan Max Verstappen, als ik het zo goed zie. Verstappen en Ricciardo. Heel kort, nu zien we het even vanaf de auto van Ricciardo. Hij gaat naar rechts en gaat naar links, Verstappen verdedigt. En ja, Ricciardo rijdt van achteren tegen een Nederlander aan die aan het verdedigen is voor een haakse bocht naar links. Dus ja, het is, ja, je zou kunnen zeggen een race incident, maar ja, ze kunnen elkaar ook makkelijk allebei de schuld hiervan geven. In ieder geval het laatste woord is hier niet over gezegd. Ik ben heel benieuwd naar de reacties. Nu nog een keer een herhaling. Het, is ga ja, het gaat nog met behoorlijke snelheid ook hoor. En plop, ja. Ricciardo tikt gewoon de kont van Verstappen aan. Althans, de, de kont van zijn auto. De diffuser daar aan de achterkant van, van de Red Bull. En ja, nu komt ondertussen komen ook de Ferraris komen binnen voor een, voor een extra pitstop. Dat kan allemaal, omdat er een safety car is. Maar ja, dit is grote consternatie in de grote prijs van Azerbeidzjan. Een hele dikke streep door de rekening van. Natuurlijk, Max Verstappen. De, de man die hier zijn seizoen misschien een, een hele goede winning had kunnen geven. Door vierde te worden. Door Ricciardo. Ricardo te verslaan. Ricardo, winnaar van deze wedstrijd vorig jaar. Winnaar van de vorige Grand Prix in China. Die kan er geen vervolg aan geven. En zo zijn we weer op het punt waar we zo vaak waren in de Formule 1. Het duel tussen Ferrari en Mercedes op de plaatsen 1, 2, 3 en 4. NPO Radio 1. Het is half 4, Juri Stubenitski. Schiphol heeft nog steeds last van de stroomstoring van afgelopen nacht. Zo heeft KLM 40 vluchten geschrapt en heeft ook EasyJet-vluchten geannuleerd. Rond 5 uur maakt KLM bekend hoe het ervoor staat. De luchtvaartmaatschappij heeft extra mensen ingezet om reizigers te helpen van wie de vlucht is geannuleerd. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zegt volgende maand een nucleaire testlocatie te sluiten. Hij heeft Amerikaanse en Zuid-Koreaanse waarnemers uitgenodigd om te laten zien dat hij de waarheid spreekt. Dat zegt de Zuid-Koreaanse regering. Voor de Kuip in Rotterdam is aan het begin van vanmiddag... geprotesteerd door tientallen Feyenoord-fans. Ze zijn hand in hand voor het stadion gaan staan... uit protest tegen plannen van de gemeente. Die wil aan de Maas een nieuw stadion bouwen. Maar de fans vinden dat Feyenoord in de Kuip moet blijven spelen. En een kunstenaar uit Weesp... die een van zijn schilderijen naar een tentoonstelling wilde brengen... is het werk kwijtgeraakt. Hij had het schilderij even op het dak van zijn auto gelegd... was dat vergeten en reed toen weg... Tijdens de rit moet hij het zijn verloren. De kunstenaar hoopt dat het schilderij snel ergens opduikt. Helene de Geest, files. Ja, ik heb goed nieuws over de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Lange tijd waren daar twee rijstroken dicht bij Waardenburg. Het is vanmiddag een dodelijk ongeluk gebeurd... en de politie moest onderzoek doen, maar dat is klaar inmiddels... dus alle rijstroken zijn weer uh, vrij. Er is nog wel heel veel verdraging... vanaf knooppunt Empel tot Waardenburg, meer dan een uur... maar die vertraging neemt dus nu wel af. Als je omrijdt over de A59 en de A27 via Gorkum... kom je ook in de file. Van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam... 6 kilometer en 10 minuten op... Een en op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat door dat ongeluk ook nog steeds file tussen Geldermalsen en Zaltbommel 6 kilometer en een kwartier verdraging. Radio 1 NOS langs de lijn. Daar zijn we weer, zo direct schakelen we weer naar de Formule 1, hartstikke spannend. Maar er is gescoord bij Nakrijven Jan Vincent. 3-0 voor NAC. Het is een vrije trap van Angelino. Die legt de bal voor en hij legt hem op het hoofd van Pablo Mari. De centrale verdediger die mee naar voren is gekomen. En twee minuten na de rust is het 3-0 voor NAC tegen Heerenveen. Dat zou je zeggen, kan bijna niet meer fout voor de ploeg uit NAC vanmiddag. Ja, Hans, definitief allebei eruit, de Red Bulls. Nou ja die, die kunnen niet meer verder rijden. Die auto's die worden op dit moment weggetakeld. En... Ja, nog steeds zitten we in een safety car situatie. Maar degene die daar het meeste van geprofiteerd heeft... terwijl hier de Red Bulls, we zien ze dan even naast elkaar in beeld. En uh, ja, iedereen is daar om foto's te maken van die auto's. Natuurlijk De bochtencommissarissen erbij. We krijgen ook nog een herhaling te zien van het incident. Ricardo probeert het links, hij probeert het rechts. Het lukt niet. En daardoor rijdt hij tegen de achterkant van Verstappen aan... die natuurlijk een beetje verdedigt. Dat is normaal als je op kop rijdt. Hoewel Verstappen toch redelijk zijn, zijn lijn houdt voor deze bocht. Ik ben benieuwd of daar nog een, een onderzoek naar komt door de stewards hier. Of die er nog wat van gaan, uh, wat va van gaan vinden. En of er nog straffen worden uitgedeeld. Terwijl dat natuurlijk uh, weinig consequenties zal hebben voor deze wedstrijd. Maar vaak wordt er toch wel een schuldige aangebleven, aangewezen. En ja, Bij Red Bull uh, hoogst ongelukkige gezichten. Bij Adrian Nui, de ontwerper van de auto. En ook bij uh, Horner die probeert om, om stoïcijns te blijven kijken. De, de, de, de teambaas hier in, uh, in Azerbeidzjan. Uh, de coureurs zijn allebei uitgestapt. Die auto's staan daar. Jos Verstappen is er ook. Die kijkt uh, met een ongeloofwaardig gezicht naar de monitor. En uh, ja, tuitje Lupe een beetje weet natuurlijk ook niet wat hij ervan moet vinden. Een ongelooflijk uh, ramp dus voor dat Red Bull team dat zichzelf hier heeft uitgeschakeld. En dat betekent dat er intern de nodige harde woorden gesproken zullen worden. Nou, het lijkt er in elk geval op, Hans, dat deze keer Verstappen echt met recht kan zeggen dat hij niet de schuldige was, hè? Nou, zo, zo te zien niet uh, van, van, van de beelden. Want ja, bovendien is het meestal zo net als in het gewone verkeer... dat degene die achterop rijdt toch wel uh, meestal de schuld heeft. Hoor. Dus uh, dat, niet, geld, dat geldt natuurlijk niet altijd in Formule 1. Als je heel vaak van, uh, van, uh, van lijn verwisselt voor een bocht... dan uh, kun je expres uh, ja, een, een, een ongeval uitlokken. Maar daar was hier toch geen sprake van, lijkt mij. Dus uh, nee, dat, uh, de, Verstappen die, uh, die lijkt je toch het grootste slachtoffer te zijn geworden. En de man die profiteert, is dus valt er die Bottas, Want die gaat door uh, alle met de safety car en een gunstige pitstop aan de leiding van deze wedstrijd. Terwijl hij eigenlijk had du moeten duelleren om de tweede plaats. Goed, gaan we weer voetballen. Vitesse Twente, Andy. 4,5 minuut bezig in de tweede helft. Nog geen wissels. Waar blijft Tom Boeren kun je, je afvragen. Je staat 1-0 achter als FC Twente zijnde. En dan moet je toch doelpunten gaan maken. En ze zijn amper in de buurt van het doel van Jeroen Houwen van Vitesse geweest. Stand 1-0 in het voordeel van Vitesse. Doelpunt in de 41ste minuut van Serrero. En ook de tweede helft. De eerste vijf minuten. Geen veranderingen in het spel. En wat meer aanvallend Vitesse uh, uh, in vergelijking tot uh, FC Twente. Nu gaat de bal over de zijlijn en mag FC Twente gooien. Doet dat. Uh, en dan uh, heeft Maria. Ja, de bal gegooid. Maar oh, oh, oh van de Lely laat de bal zo weer van de voet springen Nee, het is geen wonder hoor dat ze 18e staan meteen overname. Vitesse met Serrero. Bal naar buiten naar de rechterkant. De invaller van Bergen. Mitchell van Bergen kan gaan lopen met de bal. Wordt niet aangepakt. En gaat de bal richting tweede paal sturen. Daar wordt hij eh, bijna door Linzen heel mooi meegenomen. Lukt net niet. En dan kan FC Twente eruit. En als je dan kijkt naar het team van FC Twente. Met bijvoorbeeld Cuevas Een Chileen, een, een, een linksback kan er echt helemaal niets van. Waar moet je dan een Chileen voor halen? Uh, vraag ik me dan af. Echt uh, onbegrijpelijk. Dat soort zaken zijn er gebeurd bij FC Twente. En dan is het niet zo gek dat je op de laatste plaats staat. En ook nog op uh, het punt van degraderen staat. Want uh, zoals het nu staat is uh, Vitesse uh, gedegradeerd. Want ze staan achter met 1-0 tegen Vitesse. Ja, en zoals alles nu staat weten we zo ongeveer alles. Want dan gaan Sparta en Roda allebei de na competitie in. Maar we hebben nog bijna de hele tweede helft te spelen. Ook in de kuip. Feyenoord-Sparta, Arman. 1-1 in de 49ste minuut. Op slag van Rus maakte Feyenoord dus gelijk. Berghuis met het hoofd maakte de goal op aangegeven van Van Persie. En Berghuis die uh, wil dat wel. Want die heeft er nu in totaal 15 gemaakt. Wie weet hoe ver kan hij nog komen op de topscorerslijst? Nu Feyenoord in de aanval met Botteguin en de bal naar... Elamadi, Berghuis die begin van de seizoen aankondigde dat hij tevreden zou zijn als hij de 15 zou maken dit seizoen. Nou dat is hem gelukt. Elamadi met de voorzet vanaf de rechterkant. Daar komen er een paar van Sparta om die bal weg te koppen. Het lukt Fischer uiteindelijk. Die kopt hem over de achterlijn. Hoekschop voor Feyenoord het aardig wat mogelijkheden heeft gehad. De grootste natuurlijk voor Van Persie die die naschoot. Maar Sparta heeft ook veel kansen gehad. En daarom is 1-1 eigenlijk wel een logische tussenstand na de eerste helft. Hoekschop van Feyenoord wordt weggehaald uit de doelmond. En Sparta probeert de bal dan helemaal naar voren te krijgen via Verhaar. Die verliest het duel van Boethius. Boethius laat de bal nog een keer stuiteren dan Botteguin. Botteguin met een uh, omhaal ongeveer richting Jurgensen. Maar die is te hard. En dus uh, kan de doelman van Sparta oprapen. Yannick Hoed gelijk weer naar voren schieten. Goed gedaan. De hoed richting Verhaar. Iets te hard misschien. Ja, hij loopt er wel op. Thomas Verhaar. Maar de bal krijgt nog een stuit mee. En dan is hij nog onhaalbaar voor Verhaar. Schiet hij door in de handen van Bijlo. Doelpunt bij Chris Wobben. Ja, Adil Awassar mag opkomen vanaf de linkerflank. Wordt hem werkelijk geen strobreed in de weg gelegd. We zijn pas net begonnen aan die tweede helft... met enige vertraging door de huldiging... of eigenlijk het afscheid van voorzitter Hai Berden. Maar hij mag zo diagonaal doorlopen. Krijgt alle tijd en Roda speelt al zo traag om af te drukken. En dus leidt Roda JC in de koel met 2-1. Gaan we naar de Amsterdam Arena. Daar is Ajax op een 2-0 voorsprong gekomen. Doelpunt te maken is Justin Kluiver. hij, Kluivert. Hij kan met de bal in de 16 meter. Even kijken waar Bizot zich bevond. En dat deed hij uitstekend door. Doorgekopt door Klaas-Jan Huntelaar. En dan is het Justin Kluivert. Hij maakt voor Ajax zijn negende van het seizoen. Ajax op een 2-0 voorsprong. Nou, één ding is zeker: als een man aan het woord is, dan wordt hij telkens onderbroken voor doelpunten, Amma. Ja. Ja, mag ik weer. Van Persie ja. dan. Jurgensen. Jurgensen met het schot. Nu misschien een goal hier. Boetius, ja hoor. <laughs> Dat is de 2-1 van Feyenoord. Die wordt geannuleerd, denk ik. Ja, want er zou... Uh... Iets uh, niet goed zijn, maar we houden de statistiek in stand. Want en die bij jou. Ja, ja, ja, ja. Ik zei al, de kist was al geopend. En FC Twente is er langzaam ingelegd. En nu gaat het deksel er bijna overheen. Want het is 2-0 geworden voor Vitesse. Matas de doelpunt te maken vanaf de linkerkant. Op het moment dat Monier El Hamdawi gaat invallen bij FC Twente, maakt Tim Matas de tweede voor Vitesse en leidt. Met 2-0 tegen FC Twente. Arman, blijf praten. Ja, nee, dat uh, ga ik doen zolang mijn stem het nog houdt. En ik vrees dat dat niet heel lang meer gaat zijn. Die goal wordt geannuleerd dat Van Persie een overtreding maakt. Boetius die uh, tikt hem daarna binnen. Maar dan is er al gefloten. Door de scheidsrechter nu een Sparta in de aanval aan de rechterkant van het veld. Met uh, Fred Friday. De man die de score opende in de Kuip. Hij maakte de 0-1. Het werd 1-1 op slag van rust door Berghuis. De 2-1 van Boetius. Die telt dus niet. De tweede goal van Feyenoord die wordt geannuleerd omdat in het begin van de wedstrijd Van Persian al een prachtig balletje meegaf met een hakje richting Jurgensen. Die stifte hem over hoed heen. Die had gewoon moeten tellen. Werd afgefloten wegens buitenspel, maar daar was geen sprake van. Dus nu voor de tweede keer dat een feestje van Feyenoord niet doorgaat. Sparta in de aanval aan de rechterkant. Als ze nog iets willen, dan moeten ze hier winnen. Maar zelfs als Sparta hier wint... dan staan ze nog al de drie punten achter eh, op nak... En het doelsaldo van Sparta is ja, gewoon dramatisch. Ze hebben al een keer met 7-0 verloren dit seizoen natuurlijk. Twee van, keer? Van uh, Feyenoord. Oh, ja, twee keer, dat klopt. Van wie was die andere? Vitesse. Vitesse, ja. Dat was die uh, wedstrijd die uh, inderdaad ook pijnlijk was voor Sparta. Maar die twee, dat zijn dus al 14 goals. En die ga je dan niet zo goed meer uh, goed maken in de restant. En daarom is dat doelsaldo zo slecht als je het vergelijkt met NAC. Dus je moet er gewoon hopen dat NAC misschien nog iets laat liggen tegen Heerenveen. Maar ja, die ploeg staat voor. Dus lijkt het voor Sparta gewoon zaak om directe de degradatie te ontlopen. En dan maar kijken hoe ver je in de na-competitie kunt komen. Nou, vooralsnog even geen doelpunt op de andere velden. En nu mag je gelukkig ook weer even stop met praten. 1-1 blijft het in de Kuip. Vitesse Twente. Andy. Ja, ja. Ja, ja. Het is dus gebeurd. 1 juli 1965. Opgericht FC Twente. Onder andere uit de sportclub Enschede ontstaan. En van het diekman gingen we naar het prachtige stadion. Uh, in de Grolsvesten, waar heel veel mensen zitten en zaten. En die moeten volgend jaar gaan kijken uh, wat... Uh, eh... Uh. Oh, kijk, jongens, het is maar een spelletje. Nu spandoeken aan de ene kant van, van, van Vitesse. Jongens, het is maar een spelletje met uh, toch wel een lachend gezichtje erachter. En er kwam net een ander uh, spandoek aan de kant van FC Twente. Dat wil ik toch ook wel even voorlezen. De Eredivisie levert in, gecondoleerd met jullie verlies. Het is eigenlijk een <tie> beetje zoals de afgelopen jaren er gedacht werd in uh, Enschede. Maar houten. die mooie club krijg je volgend jaar uh, visite van bijvoorbeeld MVV, uh, Telstar... Of nou, dat zijn mooie clubs. Ja, ik vind het toch mooie clubs hoor. Ja. Absoluut. En ik hoop ook echt dat uh, FC Twente een uh, net zo'n mooie club blijft. En dat het, kijk, ze hebben zoveel problemen op financieel gebied gehad de afgelopen jaren. En ik hoop echt dat uh, FC ah, Twente. Dus er zit nog genoeg geld. Die komen, die komen wel in één keer uh, terug. Want uh, ja, als je volgt. Ja. Ja, nee, het is niet makkelijk, inderdaad. Want, Kijk naar NEC. Een heel slag spelers wil niet, hè. Dus die denken, ja, ik ga lekker liever bij een degradant in de Eredivisie spelen... dan in de Jupiler League. Dus het zal niet makkelijk zijn. Maar ze zullen de beste salarissen kunnen bieden volgend jaar. Het is nog 35 ja. minuten, hè? Zeker. Ja. Uh, ook dat, maar... Als je ook naar het spelbeeld kijkt. Echt, er is niets veranderd in de tweede helft. Ik heb nog geen kans gezien voor FC Twente. Dus wat dat betreft. En uh, je had het over geld. Dat is natuurlijk ook het grote probleem. Dat er zulke gigantische salarissen de jaren, uh, afgelopen jaren zijn betaald. Aan zeer matige en middelmatige spelers. En dan kom je hier terecht. Goed, 2-0. Mooie goal was het uh, van uh, Matas. De tweede. Ook de eerste was een goede van Serrero. Allebei gescoord door Vitesse. Dat, laten we dat niet vergeten, op weg is naar de na-competitie. 2-0, Vitesse leidt tegen FC Twente. Het is bijna gebeurd dus voor Twente. Hoe is de stemming in Enschede, Matthijs Holterop? Ja, ontgoocheling komt denk ik nog het uh, dichtst bij. Het is natuurlijk een, uh, ja, een wedstrijd waarin Twente niet eens... Uh, uh, ja, zou bijna zeggen zo dramatisch geeft, speelt als in andere wedstrijden. Uh, het is wel eens erg geweest, zal ik maar zeggen. Maar toch een, uh, een uitslag die uh, enorme gevolgen heeft... In de kroeg waar ik zit, midden in de stad, daar is het uh, nu stil. Uh, vooral als Jan van Halst in beeld komt, dan wordt er hard gevloekt en geschreeuwd. Uh, het bestuur van de club kan hier weinig goed mee doen. Want hun probleem is dat ze het afgelopen seizoen geen trainer hebben kunnen vinden die hier uh, de zaak heeft kunnen draaien. Zeker na de mislukking van, uh, van uh, ja, die uh, lijken die uit de kast vielen naar Münsterman is de tijd niet gekeerd. En het bestuur van de club moet het vooral dus ontgelden. Wat dat betreft uh, richt zich daar de woede op. Maar uh, het is stil. Het is uh, nog wennen aan het idee dat er straks in de Eerste Divisie gespeeld moet worden. Dankjewel. Komen we zeker bij je terug. VVV Rode JC, Chris Robben. Ja, een jaar geleden vierde VVV Venlo nog het promotiefeest. En het gisteren met een glimlach naar de gebeurtenissen in Sintard. En nu lijkt het wel even de wedstrijd te, te laten lopen. Want Rode leidt nog steeds met 1-2. Wat werd die treffer ongelooflijk makkelijk weggegeven door VVV dat afscheid heeft genomen van Hai Berden. Hier 15 jaar de scepter als voorzitter gezwaaid. En hij zette VVV op de kaart zonder jou Hai Geen VVV. Dat werd er veelvuldig herhaald. Daardoor liep het een en ander uit in de rust. En zijn we ook wat later begonnen met nu rode Yassin balbezit. Is het Koem die naar voren is gekomen. Shaheen eindelijk een keer in de voeten aangespeeld. Maar hij hakt hem naar zijn tegenstander toe. Dan kan VVV die bal wegwerken. Ja, mooie combinatie met Labiel over de as van het veld. Een lange bal in huis. Maar ja, daar moet nou niet bepaald de snelste speler achteraan lopen. Dat is de man met de bouw van een volkszanger. Ralf Seuntjens. Maar hij speelt altijd wel echt super goed in toppers. Ja, en Rode SC is dat niet. Ja, het zag er een beetje bijzonder uit. Terwijl uh, Ralf meer achter die bal aan hobbelde. Is hij nu weer terug in bezit van Rode SC. In dit geval Jurjes. Want natuurlijk wil Rode het afmaken. De nacompetitie is een feit. Daar heeft het uh, al ervaring in natuurlijk. Uh, vorig jaar onder andere. Want stel nou dat uh, er gebeurtenissen in Breda. ...toch nog een dramatische winning nemen. Dan zou het misschien nog kunnen. Maar ik denk dat Rode echt wel een beetje zich heeft verzoend... ...met het feit dat het de nacompetitie competitie ingaat met Sparta. Maar we moeten nog heel lang voetballen. Want we zitten toch pas in de 55ste minuut. Met een vrije trap op de middenstip. En Ouassar, de man van de belangrijkste goal tot nu toe, de 2-1, heeft hem genomen. Dan gaat uh, Rode Jesse het proberen aan de linkerkant van het veld. Tempo weer echt super traag. Nu komt Gustafsson naar voren toe. En weer is het zijn in de voeten. Prikt hem door naar Afdijjai. Heeft even moeite, kan controleren en opent dan op de rechterflank waar Rosheuvel staat. Rosheuvel wil de actie aangaan met Labiel die al een gele kaart te pakken heeft. En loopt de bal dan zelf over de achterlijn. na. Nou, het is een beetje triest. Maar goed, de bal uh, die gaat dus over de achterlijn. En mag VVV de bal weer in het spel gaan brengen. 56 minuut in de koel. En de stand is 1-2 in het worden van Roda Jesse. Het drama van Azerbeidzjan voor Verstappen en Ricciardo, Hans. We hadden al lang weer aan het racen moeten zijn, maar we rijden nog achter de safety car, omdat Romain Grosjean op het safety moment een van de, twee, een van de eerste ronden daarna zo een slinger slingeren was met zijn haas. Dat hij tegen de muur aanknalde en zijn auto totaal los reed. De baan versperde. Uh, op dit moment wordt die auto weggetakeld. En we rijden nog steeds uh, onder geel achter die, die safety car. En uh, ja, ondertussen heeft ook dokter Helmoet Marco van het, van het Red Bull Team een uitspraak gedaan. Die heeft gezegd van, toen hem gevraagd werd, wat, uh, wat vindt u dan nou van, van deze situatie? Die zei hij, ja, onze coureurs, uh, die moeten met respect uh, tegen elkaar racen. Dat is de opdracht die ze van ons hebben meegekregen. Ja, en wie heeft het dan fout gedaan van die twee? Nou, zegt hij... eigenlijk Allebei. We gaan even handballen tussendoor. Edwin Peek. Ja, het verschil was heel even 9. Maar liefst in het voordeel van VOC uit Amsterdam. De titelverdediger dus. Tegen Dalsen in die tweede best-of-three wedstrijd. Maar nu is het verschil weer 6. We gaan, gaan naar de VVV Roda. Edwin, Sanne We komen Lederus zo bij je koning. terug. Chris Wobben. Ja, we moeten het even onderbreken. 1-3 Roda. Wedstrijd gespeeld. Voorzet vanaf de linkerkant verteld. Laag vanaf DJ. En Shaheen met zijn huis 3-1 Roda. Terug naar Edwin. Ja, Edwin. Het... De dames van VOC zijn dus goed bezig staan uh, voor met 26 tegen 20. Er zijn nog acht minuten te spelen. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd in het handbal. Je kan deze wedstrijd nog zeker niet zeggen dat hij al op slot zit. Maar Amsterdam VOC dus is veel beter. Zeker aan de hand van Diona Houser. 18 jaar pas vertrekt waarschijnlijk naar de Deense competitie. Dat heeft ze officieel nog niet bekendgemaakt. Maar ze gaat wel weg hier uit Amsterdam. 10 doelponden van haar hand. Maar daar komt weer Dalsen En is het verschil vijf. Ja, het kan nog altijd hoor. Dalsen moet er hard. Vokken, maar het verschil was de 7-9. Nu nog 5 met nog ruim 7 minuten te spelen in Amsterdam. VVV Roda. Nou, die wedstrijd die is op slot, Chris. Ja, Stephanie, Hugo. Het is inderdaad 1-3 in het voordeel van Roda JC. Dat eigenlijk met heel traag tempo verder ging. Net zo traag als de eerste helft. Maar gewoon veel meer ruimte te krijgen. Dit was gewoon een goede aanval. De linkerkant van het veld. Afdijj is toch een fijne voetballer. De nou. mislukt lukt wel het een en ander met, uh, bij hem. Maar als het dan lukt ziet het er echt goed uit. Echt een toevoeging geweest. En als je dat afzet tegen al die nieuwelingen... die de afgelopen jaren naar kerkraden zijn... Uh, ...gekomen is het succespercentage nog niet al te hoog voor de scouting van Rode SC. Maar dit hebben ze echt goed gezien. Hij legde een pan klaar neer en toen kwam Shaheen nou niet eens overtuigend tot hij viel half en tikte hem dan nog net diagonaal langs de doelman Unnerstal. In dit geval uh, de doelman van VVV. En dus in de koel de tussenstand bij VVV Rode SC 1-3. Alo psv gescoord, Joris. Het ging lekker voor Den Haag in de jacht om die plaats voor de play-offs, Maar PSV is op 2-2 gekomen... Corner, door koppertje, schwaapen bij de eerste paal. Pereiro heel makkelijk bij de tweede paal. Die had iedereen gemaakt, wij ook allemaal. Hij kopt hem binnen en daardoor staat PSV weer op gelijke hoogte. En moet Ado weer op zoek naar een voorsprong in de strijd om een plekje bij de play-offs. Ja, als alles zo blijft zoals het nu is, dan is ongeveer alles beslist. Behalve dan nog de laatste in, eh, plaatsjes in die play-offs voor Europees voetbal. En daar maakt Peck ook nog kans op, Nico. Maar dan moet het wel wat gaan doen. Ja, vooral omdat het volgende week nog naar Alkmaar moet. AZ uit, altijd lastig voor Pex Zwolle. Dus het moet eigenlijk vandaag gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Maar het is nog altijd 0-0. Dat is dus niet genoeg. En Pex Hollen gaat dan ook op zoek naar de voorsprong. Met name via schoten uit de tweede lijn. Dat hebben ze al een handvol keer geprobeerd in de tweede helft. Nu misschien ez Boy, die de combinatie aangaat met Menig. Zojuist in de ploeg gekomen terugleggen naar Bakker. Bakker dan Breed naar Namli. Die probeert ook maar weer eens met een schot uit de tweede lijn. Maar dat wordt geblokt in de defensie van Willem II. Heel veel pogingen dus vanaf. Van Peksvolle Dekker een keer. Namli een paar keer. Saimak een paar keer. Maar het uh, treft allemaal geen doel. En de beste kans was misschien nog wel voor uh, Willem 2 via invaller Azawi. Die de bal afpikte van, uh, van Polen. Ging daarna een 1-2 aan met Haaien. Kreeg een goede kans. Maar zijn inzet ging net voor het doel van uh, Pax Zwolle langs. En zo is het best een aardige wedstrijd om naar te kijken. Ondanks het feit dat het nog niet uh, gescoord is. En uh, we zien nu dat Pax een hoekschop krijgt te nemen aan uh, de rechterkant van het veld. Die gaat met het uh, linkerbeen indraaiend genomen worden door Yunus en Namli. En dus melden de koppers van Pax ...zich in het 16-meter gebied van Willem II. 63 minuten op de klok. Het is nog 0-0 bij Peck Zwolle tegen Willem II. Krijn, Ajax AZ. 3-0 is het geworden. Het is Neres die de derde maakt voor Ajax. In eerste instantie zit Bizot er goed bij na een schot van afstand van 20 meter. Ik dacht dat het uh, Zieg was die dat schot plaatste. Maar vervolgens komt de bal wel weer terecht dan uh, bij... Uh, of ja, hij wordt afgevlacht. Uh, en dat betekent dus dat het 2-0 blijft in buitenspelpositie. Nou, Ajax is in ieder geval veel en veel beter dan AZ. Dat uh, onmachtig is, dat hij hier niks laat zien. Ook in de tweede helft niet kansen voor Ajax... Onder meer van Scheunen, een vrije trap net over en een uh, schotje van Huntelaar. En ook nog eens uh, Kluivert die een kansje creëert. 2-0 blijft het dus in Amsterdam. Ajax tegen AZ. Edwin Cornelissen bij Lycurgus tegen Orion. Waar Orion toch veerkracht heeft getoond in de vierde set. Die set ook heeft gewonnen met 25-21. Dat betekent dat er momenteel 2-2 staat in sets. Dat er een beslissende vijfde set gaat komen. En dat het in dat opzicht toch een beetje alles of niet wordt voor uh, Lycurgus. Als het gaat om de thuispubliek gaan ze deze wedstrijd winnen. Dan zijn ze kampioen van Nederland. Deze set die 15 punten gaat tellen. Maar ze moeten toch op hun hoede zijn. Er blijkbaar uit de vierde set. Waar uh, Orion ineens een stuk krachtiger en beter speelde. En waar Lycurgus het ook een beetje liet liggen. Je hebt steeds het idee gehad van ja, nou ja, dat gaatje van vier punten. dat Orion al vroeg in de set neerzette. dat gaan ze nog wel dichter. Dat gebeurde ook tot 17-17. Maar daarna mochten de gasten uit Doetinchem toch weer uitlopen. En ja, die voorsprong die gaven ze niet meer uit de handen. Dus staat het 2-2. En dus wordt het nog spannend hier. De vijfde set: wordt hij voor Lycurgus of wordt hij uh, voor Orion? Wordt de titelstrijd hier beslist? Of komt er nog een extra wedstrijd? Nak, herenveen, Jan-Vincent. 66 minuten gespeeld, het staat 3-0 voor NAC en het is een wonder dat het geen 4-0 is. Want de, de kans na kans voor NAC, tevreden, ging alleen af op doelman. Hansen had af kunnen leggen, maar ging voor eigen succes. Nou, dat ging uiteindelijk niet door, want Hansen zat ertussen. En de doelman van Heerenveen pakte er daar ook nog kopballen van El Alucci en van Koch. Maar het is kans op kans voor NAC en Heerenveen maakt er heel weinig van vandaag in Breda. En moet ook nog op gaan passen om die play-offs in Europees voetbal te gaan halen. Want we gaan naar Arman. Ja, want gescoord in de Kuip door opnieuw Boetens. Hier is het enige verschil met 10 minuten geleden. Is dat hij nu wel gewoon telt. Elamadi voelde zich even Maradona aan de rechterkant van het veld. Schitterende acties bewegingen waarvan ik niet wist dat hij ze in huis had. En het lukt allemaal ook nog eens. Ik zet de bal voor en bij de tweede paal staat Boetius klaar... omdat niemand van Sparta hem wegkrijgt om binnen te werken. En vraag ik mezelf zelf ja. of Boetius het wel is niet hem raakt. Kan wel eigen goal zijn. Is die Frederik Holst hem als het laatste raakt. Ik denk eigenlijk dat het Holst is die hem toch nog beroert. Maar dat is uh, zo'n vraag voor de dubieuze want De commissie die uh, bestaat of niet. Maar die bij jou gebeurt er ook van alles. De rouwdienst is nu echt in volle gang voor FC Twente. Want het is 3-0 geworden. En ik zie Marino Puzic met zijn hoofd uh, schudden. Ja, het is ook uh, allemaal verschrikkelijk voor FC Twente. Uh, het is uh, Mason Mount die scoort. En het is 3-0 voor Vitesse tegen FC Twente. Ja. Eigenlijk weten we het dan wel, hè. Want dan uh, handhaaft zich. want die staan 3-0 voor. Ja. Dan degradeert FC Twente want die staan 3-0 achter. En dan weten we ook dat Roda en Sparta allebei de na competitie ingaan. Ja, het enige wat nog spannend is... is dus wie wordt er zestiende en wie wordt er zeventiende? Maar ja. uh, dat is volgens mij ook al door het betere doelstel van Rode ook niet zo'n probleem. Nee, nee, Nico. Dat is, dat is ook beslist. Pek Willem 2. 0-1 voor Willem 2. Pexvolle valt aan en valt aan. Maar in een counter van Willem 2 is het raak. De bal komt voor de voeten van Azaoui. Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En hij schiet de bal tegendraads binnen. De play-offs lijken verder en verder door de vingers van Pexvolle te glippen. Want dan staat achter met 0-1 tegen Willem 2. Hans van Lozenoord vanuit Azerbeidjaan. We zitten in de een na laatste ronde. En wat er... Gebeurd is je laatste minuten is bijna onbeschrijfelijk. Want... na de herstart. Na de herstart, op het moment dat er wordt aangegaan achter de safety car, schiet Vettel bijna van de baan. En uh, gaat van de plaats 2 naar plaats 4. Een halve ronde later verliest verliest Valtteri Bottas. De koploper in de wedstrijd. Zijn rechter achterband. Die band is lek. Die, die wordt helemaal kapot geslagen. Daardoor komt Lewis Hamilton aan de leiding. Voor Kimi Rijkonen. Want die profiteert ook van de fout van zijn teamgenoot Vettel. Die is gezakt naar de vierde plaats ondertussen. Want ook Sergio Perez is te langs. En we zitten nu pas in de laatste ronde van de wedstrijd. Wat gebeurt hier toch allemaal? Het is nauwelijks bij te houden op het circuit van Baku. Het, waar de verrassingen niet van de lucht zijn. Het uitvallen van beide Red Bulls, net trouwens wel de mededeling van de wedstrijdleiding, dat het ongeluk tussen Verstappen en Ricciardo, waarbij de meningen in het renneskwartier overigens verdeeld zijn, wie daar de schuld aan is, dat ongeluk is under investigation. Met andere woorden, de stewards die kijken daar naar. Die zijn het er dus nog niet over eens of ze dan ook maatregelen moeten nemen, wat over het algemeen niet zo snel gebeurt natuurlijk, omdat je te maken hebt met twee teamgenoten. Vettel ondertussen, in die laatste ronde. Hij is hij zit in de staart van Sergio Perez. Vettel achter Perez. Ja, dat, dat zijn allemaal kostbare punten die hij gaat verliezen. En misschien daarmee ook wel de leiding in het wereldkampioenschap. Want hij wordt op zijn beurt weer bedreigd door. Carlos Sainz, die Leclerc voorbij gegaan is. Dus het blijft spannend tot in die laatste kilometers. Het is wel zo dat Lewis Hamilton op dit moment op roze zit. Want die heeft bijna drie seconden voorsprong. En dat betekent toch dat de wereldkampioen... zijn eerste Grand Prix van dit seizoen gaat winnen. Want hij staat nog helemaal droog, wat zegens betreft. Ze zitten nu in, het in de laatste sectie van het circuit. Hamilton op kop voor Raikkonen, voor Pires, voor Vettel, voor Sainz... En dan heeft de wedstrijd toch een hele gunstige wending genomen. We gaan ook even aan het voetballen naar Andy Oudkampoering. 4-0. De begrafenis wordt wel heel ernstig voor FC Twente. Een hele vervelende dag was het al. En het wordt alleen maar erger en erger. 4-0. Brian Linsen. Hans. Ze komen nu over de finish. Het zwart-wit geblokt wordt gewaard, wordt gezwaard. Hamilton wint voor Rijconen. Pérez wordt derde. Sebastian Vettel toch de grote verliezer vandaag op de vierde plaats. En beide Red Bulls inclusief Max Verstappen na een crash uit de wedstrijd. We hebben nog kwartier 20 minuten te voetballen... maar het lijkt erop dat we alle conclusies al kunnen trekken... dat Ajax tweede wordt, dat Twente gaat degraderen... en dat NAC zich veilig speelt op plaats 15. Dat betekent dat Roda en Sparta de competitie ingaan. Het is nog wel spannend om de plaatsen 6, 7 en 8... voor de play-offs Europees Voetbal. Tot zo. Okay.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 In Nederland wordt elke 11 minuten ingebroken. Met het Veenstra-alarmsysteem kunt u zorgeloos van huis deze zomer. De Veenstra-vakmannen waken dag en nacht over u en uw bezittingen. Veenstra, ook voor het beste alarmsysteem thuis. Shirts of Cotton T-shirts, perfect voor onder je overhemd. Shirts of .com. De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op Veenstra.com Onmogelijke perspectieven. Water stroomt omlaag, omlaag, omhoog, nee. omhoog. Vogels vliegen naar links, links, nee, links, naar rechts. De wonderbaarlijke kunst van MC Escher. Nu in het Fries Museum.